Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala is weer terug in haar thuisland Pakistan. Dat is voor het eerst sinds de aanslag op haar in 2012, die ze ten oude nood overleefde. Taliban-strijders schoten haar toen door haar hoofd, omdat ze zich inzette voor de toegang tot onderwijs voor meisjes. Op de Pakistanse televisie was te zien hoe Malala met haar ouders en beveiliging aankwam op de luchthaven in de hoofdstad Islamabad. Ze blijft naar verwachting vier dagen in Pakistan. Wat ze in die tijd gaat doen is niet bekendgemaakt, omdat haar komst gevoelig ligt.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 Komend Paasweekend komen er minder toeristen naar Nederland... dan vorig jaar tijdens Pasen. Toerismebureau NBTC Holland Marketing... rekent op 850.000 buitenlandse vakantiegangers. Dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. Het lagere aantal komt volgens het bureau... doordat Pasen vroeger valt dan in voorgaande jaren. En doordat de weersverwachting niet zo best is... wordt er vooral minder gekampeerd. De meeste vakantiegangers die Nederland dit weekend bezoeken... zijn Duitsers en Belgen... En ook 400.000 Nederlanders gaan dit weekend op vakantie... van wie de helft in eigen land. Het weer, opklaringen, vrijwel overal droog. Temperatuur ligt nu net boven nul. Later vandaag bewolkt en af en toe zon. Er kan een bui vallen, dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De Dagwacht. Hallo, een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Dagwacht. Het programma van de Avrotros. Waar we dus iedere maand talentvolle radiomakers de kans te geven... om hun geheel eigen radioprogramma te maken. Dus een programma dat ze zelf hebben bedacht. En dat betekent dus ook dat we iedere maand... dus een heel nieuw, verrassend, creatief format hebben. En dat is best wel leuk om te maken. Ik ben namelijk uh, de producer-regisseur van dit programma. Dus ik krijg alles van achter de schermen mee... Maar wat ik persoonlijk vaak wel jammer vind... is dat er zulke mooie verhalen tussen zitten en zulke goede interviews. En die ja, die je dan uit en daarna hoor je ze nooit meer terug. Dus um, hebben we deze week besloten dat ik gewoon een selectie maak... tussen gesprekken die ontzettend leuk waren of interessant zijn. Of ik denk, ja, die moeten we eigenlijk wel opnieuw horen. En die uh, spelen we gewoon nog een keer opnieuw af. En uh, eigenlijk moet ik wel een bekentenis doen. Ik ben natuurlijk heel druk bezig met dit programma maken vannacht. En ja, dan zou ik zeggen dat ik mijn volledige ja, concentratie erbij nodig heb... en dat ik er echt helemaal vol mee bezig ben. Maar ja, dan lieg ik eigenlijk wel een beetje. Want ja, die reportages, die interviews, die duren vaak wat langer. En dan heb ik soms een neiging om een beetje af te dwalen. En wat doe je dan? Ja, dan pak je je telefoon erbij. Ja, en dan scroll ik een beetje naar dat som, op dat stomme mobieltje... En Soms heb ik nog ineens een idee wat ik nou bekeken heb, maar ben je zo'n een, een twintig minuten verder. Ja, en afgelopen februari uh, doken we met de dagwacht de wereld van de tech in. En dat werd dus gepresenteerd door uh, Chitza, Chitza Zelstra. En hij is uh, door de week tech-redacteur bij het radio- en uh, tv-programma Radag. En je zal het, het zal je vast niet verrassen, maar hij heeft eigenlijk net zoals ik een lichte smartphone verslaving. Ja, dus besloot hij een deskundige uit te nodigen... om te kijken, kan ik op een bepaalde manier van deze verslaving afkomen? Ja, en die deskundige, dat is dus uh, Wouter van Noord. Uh, hij is ook journalist bij uh, NRC. En vorig jaar schreef hij het boek Is daar iemand? over hoe smartphones ons leven beheerst. Want hij had namelijk ook last van een smartphoneverslaving. Daar is hij uh, naar eigen zicht toch best wel goed vanaf gekomen. En uh, daarom uh, sprak hem in de studio onlangs. En Aandacht, daar hebben we het vanochtend over, want ons smartphone-gedrag zorgt er namelijk ook voor dat verkeersinfrastructuur anders wordt ingericht. Speciale ver verkeerslichten in de grond moeten ervoor zorgen dat je niet meer omhoog hoeft te kijken als je bij het verkeerslicht staat, zodat je op je mobiele telefoon kan blijven kijken. Heersen wij over onze smartphone of heerst onze mobiel over ons? Ik ging erover in gesprek met techjournalist Wouter van Noord van NRC en hij schreef vorig jaar ook het boek Is daar iemand? Hoe de smartphone ons leven beheerst. Ja, Wouter, zou jij jezelf eigenlijk verslaafd noemen? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk als je uh, op een gegeven moment merkt... dat je je telefoon in je broekzak voelt trillen... terwijl die er niet eens in zit... dat er dan wel iets aan de hand, hand is. En uh, op een gegeven moment heb ik een appje geïnstalleerd... om te kijken hoeveel ik dan op uh, dat apparaat zat. Dat ging op sommige dagen richting de vier of vijf uur. Dus dan zit je gewoon een kwart van je wakkere tijd op dat ding. Ja, sorry. Dat vind ik niet meer normaal gedrag. En ik merkte ook dat het een beetje tegen mijn zin in gebeurde. En dat het dwangmatig was. En dat het uh, normaal gedrag in de weg stond ook uh, in groepen vrienden of met collega's dat het mijn concentratie op mijn werk wat beïnvloedde. Uh, en dat leidde er bij mij toe van hey, volgens mij is hier iets raars aan de hand. Volgens mij is dit dwangmatig, een beetje verslavingsachtig. En hoe kan dat? En bovendien, hoe verandert mij dat? En uh, volgens mij ben ik ook niet alleen in smartphone uh, smartphoneverslaving. Als je om je heen kijkt in uh, nou ja, de bus, uh, de kroeg, uh, op je werk, zie je wel dat er wat meer mensen precies met dezelfde dwangmatigheid kampen. Ja, en welke stappen neem jij dan... of tenminste, wat zijn de eerste stappen die jij hebt genomen om... Toen je er meer bewust van werd en dacht van hier moet iets aan veranderen? Nou, eerst meten. Dus eerst gewoon goed kijken hoe ziet dat gedrag er nou echt uit. Uh, op welke app zit je, op welke tijdstippen is dat. En dan kan je goed ook kijken wat helpt om te minderen. Uh, bij mij zag ik bijvoorbeeld dat ik uh, heel vaak s'avonds... voordat ik ging slapen in bed nog eindeloos zat te Facebooken. Nou, ja, dan zijn hele voor de hand liggende stap 1. Uh, Facebook deinstalleren als app van je telefoon. En 2. Uh, ook uh, smartphones helemaal uit mijn slaapkamer bannen. Uh, en dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Dus door eerst goed je gedrag in kaart te brengen... en te zien wat je doet... en uh, daaruit ook een beetje te kunnen halen... wanneer dat te veel is of dwangmatig is... dan kan je daarna gericht uh, minderen. Wat ook... Een belangrijk onderdeel van die bewustwording is, is... dat heel veel van de mechanismes die jou de hele tijd teruglokken... naar die smartphone er expres zijn ingestopt door grote technologiebedrijven. Die bedrijven die zijn in een grote concurrentiestrijd... om onze tijd en aandacht verwikkeld. De Googles en de Facebooks die moeten eigenlijk vooral zorgen dat ze onze tijd vasthouden. Want zij vragen geen geld voor hun diensten. Zij bieden online advertenties aan, ze verzamelen onze data. En in die wapenwet lopen om onze tijd en onze aandacht... Uh, gebruiken zij allerlei trucjes om ons de hele tijd terug te halen naar die apparaten. En het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld überhaupt het feit dat uh, we de hele tijd van die pushberichtjes op onze uh, schermen krijgen. En waarom zijn die pushberichtjes rood? Dat is gewoon getest. Dat is onze natuurlijke alarmkleur, de kleur van bloed, waar we extra op aanslaan. Uh, een ander voorbeeld van een mooi mechanisme op sociale media... Uh, is hoe algoritmes uh, sociale beloningsmechanismes kunnen sturen... Uh, Facebook op het moment dat jij een nieuwe profielfoto aanmaakt op Facebook... of een profielfoto instelt op Facebook... dan ziet Facebook dat en weet Facebook... jij bent op dit moment ben kwetsbaar voor de uh, uh, feedback van je vrienden... en je wil zoveel mogelijk likes krijgen erop, want je bent een beetje kwetsbaar... en uh, ja. een beetje onzeker over welke foto je erop hebt gezet. Dus de algoritmes van Facebook die herkennen... hé, hey, jij hebt net een nieuwe profielfoto... en zal die ook voorrang geven in de tijdlijn van andere gebruikers van jouw vrienden om zoveel mogelijk van die likes uh, uit te lokken. Dus dan kun je je afvragen in welke mate worden die likes bepaald... door hoe leuk jouw vrienden je nieuwe foto vinden... of hoe die algoritmes van Facebook zijn afgestemd. En zo zitten er allerlei van dat soort mechanismes en trucjes ingebouwd... en daar zit de bewustwording ook voor een heel groot deel in... dat je uh, dat ziet en dat pro probeert te ondervangen. Dat je bijvoorbeeld uh, pushberichten uitzet... Ik heb die gewoon allemaal uitgezet. Omdat ik realiseerde. Uh, dit zijn niet mensen die mij uh, triggeren om te reageren. Maar dit is het algoritme. En bepaalde trucjes in die apps die mij triggeren. En dat wil ik niet. En nee, nee, want als je dan bijvoorbeeld naar Instagram kijkt. Het uh, zijn niet alleen reacties van mensen die je gaan volgen. Of uh, die reageren op, je, op jouw interacties. Maar het zijn ook daadwerkelijk men, uh, gewoon dingen van. Uh, die en die heeft voor het eerst in lange tijd weer Zis, iets geplaatst. Ja. Dus ja, dat, dat motiveert alleen maar om, om meer... Uh. Ja. Die, die bedrijven die simuleren een beetje sociaal gedrag. en, en stimuleren dat sociale gedrag er ook mee. En uh, je zou ook wel kunnen zeggen: Kijk, misschien zijn we niet alleen maar verslaafd aan die smartphone. maar zijn we ook gewoon verslaafd aan sociaal gedrag. En dus beantwoordt het ook een hele diepe menselijke wensen en eisen en verlangens. Alleen die menselijke wensen, eisen en verlangens die worden inmiddels ook heel erg gestuurd door algoritmes... worden gemanipuleerd door die algoritmes... puur om de reden om ons zo lang mogelijk op die apparaten te houden. En uh, het lastige van uh, het feit dat die bedrijven concurreren om onze tijd is dat tijd een eindige hulpbron is. Je hebt maar 24 uur in een dag en het gaan er ook echt niet meer worden. Dus hoe langer en hoe beter die bedrijven erin slagen... om onze tijd vast te houden... Uh, hoe minder tijd erover blijft voor andere dingen. En uh, volgens mij merk je nu dat we daar ons ineens van bewustzijn dat het vrij massaal is. Dat mensen denken, hé, ik wil eigenlijk helemaal niet zoveel op dit apparaat zitten. Ik wil niet zo verslaafd zijn, want het kost gewoon te veel tijd. En het, het, het heeft te hoge kosten voor wat het me oplevert. Dus je ziet nu, ja, als mensen een kwart van hun wakkere tijd op dit apparaat zitten... dat ze zich realiseren, hé, misschien kunnen we wat, ook wat andere, nuttiger dingen gaan doen. Ja, plus er zitten ook nog gewoon andere nadelen aan. Want op het moment dat je tijd eraan besteedt en op zich vind je het leuk... dan is het misschien nog niet heel erg. Maar er zijn ook daadwerkelijk negatieve gevolgen voor je gezondheid. Nou, kijk, zeker... Uh, ik, ik ben voor mijn boek ook uh, gedoken in... Uh, wat zegt de wetenschap hier nou? Want er, gaat hier, er gaan hier natuurlijk allerlei geruchten over rond. En uh, halve onderzoekjes en slechte onderzoekjes... en onderzoekjes die zijn ingestoken door allerlei belangen. Maar wat is nou echt wetenschappelijk bewezen? Wat zeggen goed uitgevoerde, wereldwijd gerepliceerde uh, onderzoeken... over die gevolgen van overmatig smartphonegebruik. En dan zie je drie hele duidelijke dingen. Je ziet dat het uh, echt bewezen heel slecht is voor concentratie. Dat de hele tijd je laten afleiden door pushberichtjes... en binnenkomende dingetjes op je smartphone... dat dat concentratie op lange termijn uh, echt slechter maakt. En uh, Een voorbeeld daarvan is als je een IQ-test maakt... terwijl je aan het multitasken bent, dan scoor je 15 IQ-punten lager... Dat onderzoekers die vergelijken dat met wietroken. Dus de hele tijd afgeleid worden... zorgt ervoor dat je ook blijvend slechter geconcentreerd raakt. En uh, dat is gewoon een bewezen nadeel van de hele tijd. Dat je smartphone erbij hebben. Is dat iets wat je uh, wel weer terug kan uh, trainen? Ja, concentratie is, werkt een beetje als een spier... Uh, dus dat is in eerste instantie best wel slecht nieuws... want uh, hoe minder je nog diep geconcentreerd bent... Uh, hoe uh, sneller je vermogen ook afneemt om nog die focus te houden. Dus uh, je concentratiespier wordt een beetje slapper... door hem de hele tijd af te leiden. Maar omdat het als een spier werkt... En, en dat zijn gewoon hele goede, serieuze aandachtswetenschappers... die deze metafoor ook gebruiken... je kunt hem ook weer trainen. Je kan hem ook weer sterker maken. En je kan er ook dus weer voor zorgen dat als jij uh, dat ding weglegt... wat minder aan het multitasken bent, wat minder afgeleid bent... dat je dan ook weer het vermogen om je te concentreren terugwint. Het tweede deel waar uh, veel wetenschappelijk consensus over is... is dat uh, overmatig smartphone gebruik kan zorgen voor stress. Dat merk ik bij mezelf ook een beetje. Uh, als ik op mijn werk ben, dan krijg ik allemaal privé-whatsappjes. Uh, en als ik thuis ben, dan krijg ik allemaal werkmailtjes. En dan ga ik die nog beantwoorden. Uh, via een medium als Twitter loopt bij mij privé en werk... ook de hele tijd door elkaar heen. Ik zit op Twitter om interessante ideeën voor mijn werk op te doen... maar ik zit er ook een beetje uh, voor mijn lol op... En omdat die grenzen vervagen tussen werk en privé, uh, zijn er amper nog momenten waarop je echt tot herstel toekomt. En wat is heel belangrijk bij het voorkomen van bijvoorbeeld burn-outs, is hersteltijd. Is zorgen dat je in ieder geval een periode hebt waarin je even tot rust komt, even kan lummelen, even niet uh, bezig kan zijn met uh, werk, niet hoeft te zijn met werk. En de grens tussen werk en privé vervaagt door dat apparaat. En dat is voor veel mensen een grote bron van stress. En dan heb je nog het derde element waar uh, steeds meer bewijs voor is. Is dat. Uh, die smartphone en het overmatige gebruik daarvan... Uh, sociaal gedrag in de weg kan staan. Uh, misschien zelfs wel dat het gevolgen heeft voor empathie. Dus de, het vermogen om je in te leven in andere mensen. Uh, wat is belangrijk voor empathie, is dat je uh, dicht bij elkaar bent... dat je elkaar aanraakt, dat je elkaar in de ogen aankijkt... want dan maak je verbindingshormonen aan. Dat zijn precies dingen die je niet doet als je elkaar alleen maar via een schermpje uh, ontmoet... of als je alleen maar contact hebt via een schermpje. En ook dat vind ik eigenlijk heel herkenbaar. Want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld discussies op Twitter... Hoe vaak ontsporen die wel niet? Hoe vaak worden die wel niet heel uh, onaardig en lelijk? En, uh, er zijn veel onderzoeken waaruit blijkt dat dat misschien wel te maken heeft. Dat als jij een, iemand uitgeldt op Twitter, of iets, uh, zelfs al als je iets ironisch zegt op Twitter, dat je niet iemands lichaamstaal kunt lezen. Uh, wat hij of zij daarvan vindt, hoe hij of zij daarop reageert. En dat dat dus uiteindelijk zorgt voor afnemende empathie. En dat daardoor misschien ook die discussies sneller uh, escaleren. En weet je, dan heb je daarnaast nog. Gewoon de maatschappelijke effecten. Dit zijn namelijk allemaal de effecten die gaan over je eigen gedrag... of je sociale, je sociale gedrag. Maar we hebben de laatste jaren natuurlijk ook wel gezien... wat er kan gebeuren als uh, sociale media een te grote rol gaan spelen... in de nieuwsvoorziening dat dat ook een voedingsbodem biedt voor dingen zoals filterbubbels... dus mensen die zich opsluiten met alleen maar mensen... waar ze het toch al mee eens waren... waardoor hun mening versterkt raakt, geradicaliseerd raakt. Dingen zoals nepnieuws die zich daardoor makkelijker kunnen verspreiden. En de optelsom, dat begint langzaam door te dringen. En uh, volgens mij zie je sinds een jaartje... of misschien zelfs anderhalf jaar best wel een kentering in de discussie... Dat uh, toen ik mijn boek nog uitbracht... dan kwamen er tegelijkertijd ook een paar, een paar andere boeken over het onderwerp uit. Was dat nog een beetje een argument van... dan heb je een beetje een zeurpiet over technologie... over hoe het vroeger allemaal beter was. Dat is natuurlijk ook niet het punt van mijn boek en uh, van, van, van mijn argumenten. Maar je ziet nu wel dat mensen zich veel beter realiseren... dat en het bewijs stapelt zich op... en de nadelen beginnen steeds zichtbaar te worden. Kijk maar eens naar die hele discussie rondom netnieuws. Dus het is misschien nu ook eindelijk de tijd rijp voor uh, actie en voor naast de bewustwording... ook uh, uh, en het aanpassen van persoonlijk gedrag... en het aanpakken van de dingen die technologiebedrijven doen... die gewoon niet in de haak zijn. Bij wie ligt die bal dan? Is het, uh, mo moeten wij als consumenten daar beter op gaan letten? Moet de overheid ingrijpen of... Is het juist de bedrijven zelf die daar veranderingen aan moeten brengen? Ja, volgens mij is het niet echt een keuze tussen die drie. En is het, hebben al in drie die spelers een belangrijke rol erin. En hebben individuele gebruikers de allereerste verantwoordelijkheid. Als jij het niet fijn vindt dat je verslaafd bent aan je smartphone, dan moet je actie ondernemen om er minder op te zitten. Als jij merkt dat jouw sociale relaties anders of minder leuk worden door je smartphone, ja, dan ligt in de eerste instantie de verantwoordelijkheid bij jouzelf om daar een beetje normaler mee te doen. Maar uh, het is niet alleen maar een individueel probleem. Want het gaat ook om structuren die er omheen zitten... die dit gedrag uitlokken. Neem alleen maar dat, dat verdienmodel van die technologiebedrijven. Uh, het is best wel vreemd dat we uh, bij veel andere industrieën... regels maken voor uh, bedrijven die ons expres verslaafd proberen te maken. Uh, nou ja, uh, een, een vergelijking is natuurlijk makkelijk te maken met de tabaksindustrie. Die gaat niet helemaal om omdat we geen kanker krijgen van mobieltjes. Maar ook de technologie-industrie en de grote uh, platformbedrijven... maken ons openlijk verslaafd aan hun producten in hun eigen belang. Terwijl het ook tegen ons eigen belang ingaat. Het verbaast mij dat daar niet al wat, wat dieper over wordt nagedacht... over hoe we dat zouden moeten voorkomen, bijvoorbeeld met regels. En die bedrijven zelf, kijk, die hebben natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. En je ziet dat daar ook een verschuiving in aan het komen is. Uh, onlangs had uh, Apple te maken met aandeelhouders die ze een brief hebben gestuurd. Uh, in die brief riepen die aandeelhouders... Apple op om kinderen niet zo verslaafd te maken aan hun apparaten. Eén, omdat het gewoon slecht is. Maar ook twee, omdat het slecht voor Apple is. Omdat als Apple dat blijft doen en de negatieve gevolgen zich zo uh, bewezen blijven opstapelen... dan stapt de overheid op een gegeven moment in. En dat is slecht voor Apple, want er komen er regels. En dan kan Apple niet zo uh, snel innoveren en hun producten verkopen als ze zouden willen. Dus dat besef begint ook in de boardrooms, in de, in de bestuurskamers van die bedrijven door te dringen. En laatst was zelfs ook best wel grappig bij Facebook... Uh, dat uh, bij de laatste kwartaalcijfers... Uh, presenteerde Facebook een, uh, een behoorlijke daling... van het uh, gemiddeld aantal doorgebrachte minuten op uh, Facebook zelf. En dat bracht ze als een overwinning. Dus... Nee, het is gelukt. Het is eindelijk gelukt dat mensen minder uh, tijd verspillen op ons uh, platform. Dat bracht Facebook notenbenen als overwinning. Dus het, het, dat zegt wel wat over hoe de discussie uh, en het besef erover aan het veranderen is. Welke stappen zou je zelf kunnen nemen op het moment dat je uh, echt denkt van, ah, dit? Uh... Tenminste, ik ben nu enorm bezig met de uitzending. Waardoor ik in één keer heel bewust van ben... hoe vaak ik op mijn eigen mobiel zit te uh, kijken of ik nog berichten heb. Uh, maar hoeveel denk je dat je er ongeveer op zit? Um, ik heb geen idee eigenlijk. Dan moet je een appje installeren. Je hebt een heel handig appje, Moment. Dan kan je precies zien in welke app je zit en welke, op welke tijdstip je dat doet. En dan krijg je een mooi inzicht in hoeveel je erop zit. En uh, dat appje heeft ook een mooi onderzoekje uitgevoerd... naar hoeveel mensen dan gemiddeld op uh, die smartphone zitten via dat appje. Uh, volgens mij komt dat op een, een uur of tweeënhalf gemiddeld... per uh, smartphonegebruiker uit. Dus dat, dat is al behoorlijk fors. Maar wat interessant is, is dat ze ook een enquête hebben gehouden... onder hun gebruikers, van uh, hoeveel denk je dat je erop zit. En dan was het gemiddelde anderhalf. Dus mensen zitten vaak ook nog een keertje veel meer op hun smartphone... Dan ze uh, zelf denken. En als je dat gedrag in kaart hebt gebracht... dan kan je ook zelf wat gerichter kijken naar... hoe uh, richt je bijvoorbeeld je thuis in? Welke apps wil je er wel en niet op? Misschien moet je sommige apps dan wel gewoon helemaal deinstalleren. Uh, ik heb Facebook bijvoorbeeld gewoon gedeinstalleerd. Ik kan nog steeds via mijn smartphone, via de browser erin. Maar dan heb ik in ieder geval een extra stapje waarin ik me afvraag... waarom wil ik eigenlijk Facebook? Dat het automatisme er een beetje uit is. Ik heb mijn pushberichten helemaal uitgeschakeld... Een ander handig trucje wat je vaak kunt toepassen... is je uh, telefoonschermen op zwart-wit zetten. Dan maak je je telefoon lekker saai. En dan heb je niet last van die rode poesballonnetjes... die jouw uh, aandacht de hele tijd vragen. Uh, en het zal voor iedereen ook anders zijn. Ik heb mijn uh, slaapkamer is smartphonevrij. Dat werkt voor mij heel goed, omdat ik dan nou ja, en rustiger slaap... en niet meer die, automati uh, die automatische uh, neiging heb... om voor het slapen gaan nog even op mijn smartphone te zitten. Dus voor jou is het gewoon een traditionele rekker weer? Ik heb een werktje gekocht, Ja, ja zeker. Ja, en uh, ik zie ook een, uh, geen smartwatch om je, <laughs> om, om je pols. Is dat ja. ook een bewuste keuze? Nou ja, wat ik ook probeer te doen is uh, zo min mogelijk... Uh, kijk, wat, wat er gebeurt op die smartphone is dat het nuttige de hele tijd overloopt in het nutteloze. Op het moment dat jij je smartphone uit je zak haalt om de tijd te bekijken... zie je dat je een pushberichtje hebt, dan ga je weer in Twitter zitten... en via Twitter kom je weer in Facebook en dan ben je weer een half uur verder. Dus ik probeer ook heel bewust... Uh, die die triggers, die prikkels om op mijn smartphone te uh, kijken... zoveel mogelijk te verminderen. Dus voor de tijd inderdaad gewoon een analoge horloge te nemen. Ik heb ook weer een papieren agenda. Als ik een uh, agenda in mijn smartphone had, dan checkte ik mijn agenda... en dan zat ik weer in Facebook en dan ging ik weer iets anders doen. Dus het functies uit je smartphone halen, zolang dat nog nuttig is... Ik bedoel, je moet ook, je moet ook niet meer over, overdrijven. Ik, ik voer nog steeds telefoongesprekken via mijn smartphone... Ik ga niet naar iemand toe om dat gesprek te voeren. Dus het moet natuurlijk wel praktisch blijven. Maar uh, voor mij werkt een uh, analoge horloge nemen heel goed. Uh, en ik, ik zou zeker nooit een smart, uh, smartwatch nemen. Omdat dat alleen maar nog meer pushberichten uh, uh, oplevert. Maar dingen zoals die agenda, dat helpt ook best wel goed. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon heel bewust erover na gaan denken. Van hé, hey, waarom gebruik ik een app en is dat eigenlijk wel nodig? Ja, bewustzijn is best wel belangrijk en... Uh, als je je daarvan bewust bent, dan ook echt proberen te minderen. Dus uh, eerst meten, uh, zodat je het weet... en dan proberen gericht uh, je gedrag wat te veranderen. Ja, want in je boek schrijf je uh, op een gegeven moment ook... een smartphone zonder internet is een volledig ander apparaat. Helpt het soms om het internet uit te zetten... zodat je toch, toch weer tot rust komt? Nou ja, dat is voor mij dus niet zo nuttig. Want uiteindelijk, als ik me op mijn smartphone... Zit, dan wil ik wel van de voordelen gebruik maken. En daarom heb ik ook niet een oude Nokia gekocht of een andere Danfoon. Kijk, die smartphone brengt mij ontzettend veel en uh, heeft allerlei voordelen. Alleen de voordelen lopen de hele tijd uh, door in nadelen. En omdat het zo'n aantrekkelijk apparaat is, is, het, is de impuls heel groot om er de hele tijd op te zitten. En om steeds meer tijd te besteden aan uh, alle mogelijkheden die erop zitten. Terwijl dat niet in jouw eigen belang is. En mijn pleidooi is dat je goed nagaat, waarom heb ik dit ding? Waarom wil ik dit ding? En hoe kan het mij helpen in plaats van dat ik dat apparaat help? Weet je, dat, dat ding moet ons dienen en, en niet andersom. Ja, je hoorde techjournalist Wouter van Noord van het NRC... over smartphone verslaan. Ja, en dat was dus Chitse Zijlstra... die uh, twee maanden geleden het, uh, de Dagwacht uh, presenteerde. En zoals ik al eerder zei vandaag... Uh, deze ochtend zend ik uh, de gesprekken uit... die al eerder zijn geweest in de Dagwacht... Um, mooie pareltjes. Het is namelijk zo dat iedere maand dit programma... een nieuw format heeft, een nieuwe presentator. En ja, dan komen er soms zulke uiteenlopende gesprekken en interviews voorbij... dat het gewoon zonde is om die niet een keertje opnieuw te mogen horen. En wat ik ook heerlijk vind in dit programma... is omdat het format iedere keer anders is... je ook muziek kan draaien... die je normaal gesproken ook niet gewoon uh, op Radio 1 hoort. En uh, dat is dus een voorbeeld dat uh, Andrew Bird. Dan moest hij wel komen, maar die, is, uh, die wil nu eventjes niet meewerken. Ben je er nu wel, Andrew? Ik hoor hem heel zachtjes. Yes, daar is hij. Empty, half full, cup runneth over. Horns of plenty, coffers full. We're starting over. Empty, half full, cup runneth over. Hounds of plenty, coffers full. We're starting over. I write you a story. sun up keep sun up i paint you a picture a plastic life. come back to chicago city of city of love come back to chicago Misschien lijkt het niet altijd zo als je tijdens de spits op de snelweg rijdt... maar wij mensen zijn sociale dieren. En daarom is het belangrijk voor ons... dat we emoties van andere mensen kunnen herkennen. En um, wetenschapper Mariska Kret zij doet dus eigenlijk onderzoek... naar hoe wij via non-verbale emoties uh, deze emoties kunnen uiten... en ook hoe wij uh, die non-verbale uh, tekenen ook weer kunnen herkennen... bij andere mensen... En um, het grappige is, dit onderzoek, uh, om mensen beter te begrijpen... beperkt ze zich niet alleen maar op het onderzoek naar mensen en emoties... maar juist ook naar dieren, zoals apen. En ze onderzoekt dus bonobos, sympathies en orang-outangs, En daarmee um, probeert ze eigenlijk achter te komen van... hoe werkt dat bij apen en is het vergelijkbaar met hoe dat bij mensen werkt. En ik heb er opgezocht op de Universiteit van Leiden bij de werkkamer. En wat me wel opvalt... Kijk, ik denk, als iemand onderzoek naar Apen doet, dan zal er wel een gedragsbioloog bij uh, zijn of haar naam staan. Maar dat is niet waar. Er staat gewoon cognitief psycholoog uh, naast haar naam. En ja, ik vroeg aan, aan haar dus van ja, maar hoe kan dat nou? Een cognitief psycholoog is toch vooral met mensen bezig? De meeste cognitief psychologen die houden zich inderdaad uitsluitend met, uh, met mensen bezig. Ik ben opgeleid uh, ja, tot cognitief psycholoog en ook, ik heb ook klinische psychologie ook gestudeerd. Maar uh, toen ik tijdens mijn promotieonderzoek mij me bezig hield met uh, lichaamstaal uh, in de mens, uh -huh. hoe, hoe herkennen wij uh, iemands uh, lichaamshouding, gezichtsexpressie, hoe, uh, hoe herkennen wij hoe iemand zich voelt, uh, toen uh, kwam ik eigenlijk ook op de. Ja, literatuur van Darwin. En Darwin die liet zien dat heel veel verschillende diersoorten... hun emoties op een zeer vergelijkbare manier uiten. Uh, wat erop zou kunnen duiden dat ja, die, die uiting van emotie... evolutionair gezien vrij oud zijn. En... Um, ja, dat vond ik natuurlijk ontzettend interessant uh, om te lezen. En toen aan het einde van mijn promotietraject... toen uh, was ik op een summer school in New York. Um, en dat heette de Biology of Social Cognition. En er waren biologen aanwezig, psychologen, filosofen. En dat ging allemaal over nou, sociale cognitie. Dus uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe, ja over, over emoties, over sociale beslissingen... Um, en dan vanuit die verschillende uh, vakgebieden. En er was een uh, man, een uh, Japanse primatoloog, een professor... en die gaf een, een waanzinnige lezing over uh, de evolutie van cognitie. En dus bijvoorbeeld geheugen, aandacht, dat soort uh, of, of, het, of het begrip van getallen... Um, en hij, uh, hij deed dat door de mens te vergelijken met de Simple C. En de Simple C is net als de bonobo. dat zijn de twee naaste verwanten van, uh, van de mens. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik uh, dat bij mij het kwartje viel van oké, okay, als ik dus inzicht wil krijgen in de evolutie van een bepaald proces... evolutie van emoties bijvoorbeeld... ja, dan kan ik dus ook kijken naar onze naaste verwanten... naar de C's en naar de bonobos. Dus na zijn talk uh, raakte ik in gesprek met uh, deze persoon... en ik was helemaal enthousiast. <laughs> en ik, uh, ik vroeg van, kan ik met C's werken? Ja. Uh, en uh, hij zei, nou... Uh, Stuur je CV maar, dus ik heb meteen die middag mijn CV gestuurd en uh, ja, dat was heel grappig, uh, grappig, gelopen, totaal niet, uh, had ik, ik had het totaal niet gepland, maar hij reageerde, ja, uh, weet je, je kunt een beursaanvraag schrijven, maar de deadline is over twee uh, dagen. Toen ben ik van het uh, congres weggegaan naar een hotel. Heb ik mij opgesloten, roomservice besteld, grant aanvraag geschreven. En een paar maanden later zat ik voor mijn postdoc in Japan. <laughs> dus echt binnen 48 uur heb je gewoon... Het verstand, verstand ja. nou, misschien niet op nul, maar gewoon in één stuk door... Ja, ja, en toen had ik het ingediend en toen belde ik mijn vriend... en ik zei, ja, ik moet je wat vertellen. <laughs> Begrijp ik het al goed dat, dat, dat, dat je aap ook een beetje als de basisvorm ziet? Dus als jij het hebt over evolutie van cognitie... dat ik dan kan zeggen van, goh, dan is een aap misschien de basisvorm... en van daaruit uh, dat hoe een mens zich heeft ontwikkeld... dat je eigenlijk kan zien wat het startpunt is? Dat is een hele goede vraag. Uh, en... Uh... Het is niet verkeerd bedoeld, maar het is wel gestoeld op een misvatting die veel mensen hebben. Denk ik, tenminste als ik jou goed begrijp. En dat is dat de mens het eindpunt is van evolutie. En dat is niet het geval. Alle diersoorten die vandaag de dag uh, de aarde bewandelen... hebben een even lang evolutionair pad afgelegd als wij. En elke soort heeft te maken gehad met uh, unieke... Uh, uitdagingen in in uh, in de omgeving en is op die omgeving continu aangepast. Dus het is uh, zo dat de mens uh, bepaalde dingen heeft die andere dieren niet heeft. Dus nou ja, er is geen andere diersoort die wolkenkrabbers bouwt naar de maan reist en uh, andere en en op op zo'n grote schaal samenwerkt met vreemden. Dat is ook echt uh, ja. Nou ja, wel redelijk ja, wel uniek voor onze soort taal, een ander voorbeeld. Maar zo zijn er ook andere uh, uh, dingen die, die, die, die andere diersoorten wel kunnen en die mensen niet kunnen. Maar goed, dat zien wij minder, omdat we nu eenmaal mens zijn en omdat we die menselijke bias hebben. Dus dat is gelijk ook een heel, uh, ja, een heel groot risico als onderzoeker. Ik ben nou eenmaal een mens. Dus. Uh, het is uh, een groot risico dat je interessant gedrag bij andere diersoorten mist. Puur en alleen omdat je dat gedrag minder bekend uh, voorkomt. Omdat je het zelf niet kan doen bijvoorbeeld. Oké, okay, dus het is niet dat het een soort van basisvorm is. En, uh, maar hoe uh, leg jij dan uh, bijvoorbeeld het verband tussen hoe uh, die apen hun emoties uiten en hoe mensen dat doen? Ja, nou, nog, nog heel even over die cognitie. Uh, dan zal ik straks de, de vraag over emotie beantwoorden. Maar uh, die uh, Matsuzawa die heeft namelijk wel een heel interessante uh, taak gedaan. Die uh, onderzocht, onderzocht het geheugen van uh, mensen en van chimpansees... Uh, door middel van touchscreen-experimenten. Dus hij zette mens en aap achter de computer. En uh, op dat computerscherm dan, daar verscheen, uh, uh, verschenen twintig getallen... Op het moment dat de aap het eerste getal aanraakte, het getal 1... verdwenen al die getallen en die werden vervangen door blokjes. En dan moest de aap onthouden waar elk cijfer zich bevond op het beeldscherm. Maar die plekken van die getallen die waren gewoon random, op een willekeurig plek. En die aap die kon in één oogopslag die hele getallenreeks onthouden... En, de, en ook de, de volgorde van de getallen. Hij kon dus ook nog letters uh, of getallen lezen. Mensen die kunnen dat niet. Dus het, op het moment dat een mens het getal 1 aanklikte... Nou, dan kon die het getal 2 en 3 nog wel... On, dat, dat, dat had hij nog wel onthouden, de locatie daarvan. Maar daarna, ja, dat, dat, dat, hield het op. Dus in die zin waren chimpansees veel beter op die cognitieve taak dan mensen. Dus dat is een leuk voorbeeld. Want meestal vinden we dat mensen kunnen het beter kunnen dan... Ja, dan C's. Uh, maar dit is dus een voorbeeld uh, van een taak... waar C's echt heel erg veel beter zijn uh, dan, uh, dan mensen. Ik vind dat wel grappig, want volgens mij zijn er ook dat soort onderzoeken met vogels... die bijvoorbeeld een puzzel oplossen. En dat die dat ook echt drie keer sneller door mensen doorhebben... hoe die puzzel in elkaar steekt. Ja. En, ja. en merk je dan, want dat is dan een bepaald onderzoek... ik kom ook voor zelfs mensen dat resultaat horen... dat het aan de ene kant is fascinerend... aan de andere kant ook wel een beetje... dat je denkt, ja, ik word ook ingehaald door... Door een aap. Ja. Uh, do, door een aap, ja, punt. Ja, inderdaad, dat, dat is het. ja, Precies, en mensen die, uh, die vinden dat niet fijn. En als het over emoties gaat, wat mensen ook niet fijn vinden... is als ze erachter komen dat dieren gevoelens hebben. Uh, omdat wij dieren niet altijd even goed behandelen, uiteraard. Uh, ten eerste eten ze op. <laughs> uh, we zetten ze in dierentuinen gevangen. En als uit onderzoek dan keer op keer blijkt dat ze veel complexer in elkaar zitten dan wij uh, ons ooit had kunnen, hadden kunnen voorstellen. Dat ze echt complexe gevoel, uh, gevoelslevens hebben. Ja, dan, uh, dan komen we ook in conflict met ons uh, ja, moreel bewustzijn. En dan vind ik dat wel interessant hoe je dat dan uh, onderzoekt. Uh, hoe complex dat dat die beleefd en emotionele wereld van dieren is. Want als ik me vervelend voel, dan kan ik, heb ik de woorden om uit te leggen... van goh, ik voel me vervelend om deze reden. En hoewel dat altijd lastig is in woorden, kan je daar veel verder komen... dan wanneer iemand mij gewoon ziet huilen... en dat ik niet in woorden uitleg wat er aan de hand is. Hoe test je dat bij apel? Nou, ja. well, um, dat is ook een, uh, een hele goede vraag. Uh, laat ik eerst vooropstellen dat als je mensen vraagt hoe ze zich voelen dan krijg je niet altijd het goede antwoord. Uh, omdat uh, ten eerste mensen zijn niet altijd bereid zijn om, om de waarheid te vertellen... om echt te vertellen hoe ze zich echt voelen. Ik bedoel dat, dat doe je misschien... Uh, ja, als, een, als je partner het vraagt, of, of je, je ouders of zo, dat, dat, dat, je dat, dat je daar echt open over bent. Maar als, als testleider in een lab en je vraagt proefpersoon hoe ze zich voelen. Euh, het blijkt dat vragenlijstonderzoek bijvoorbeeld niet altijd even betrouwbaar is. Een tweede aspect is dat mensen niet altijd heel goed inzicht hebben in hoe ze zich voelen. Vaak kunnen ze het helemaal niet beschrijven hoe ze zich voelen, ze voelen zich gewoon slecht, bijvoorbeeld, ja. of goed. Of, of zelfs dat nog niet eens. Um, dus het is niet altijd... Um, als het gaat over, over gevoelens... is dat niet altijd heel goed in woorden te vatten. En kun je eigenlijk net zo goed... of misschien zelfs nog wel beter... naar het gedrag kijken. Of naar de fysiologie. En dat is wat we doen in het onderzoek met, met, met de apen. Um, we, we, we, we bedenken taken... die nuttig zijn voor mensen... En voor apen, die even nuttig zijn voor mensen en voor apen, die, die allebei de diersoorten, mens en aap, even goed kunnen uitvoeren. En bijvoorbeeld in een van mijn, van mijn onderzoeken uh, kijk ik naar wat trekt de onmiddellijke aandacht in een diersoort. En wat normaal gesproken de aandacht onmiddellijk trekt, dat zijn de dingen die biologische relevantie hebben. Die echt. Belangrijk, belangrijk zijn om, ja, om je aandacht onmiddellijk op te richten. Als je dat niet doet, dan word je opgegeten door, uh, door, dat, door dat roofdier, zeg maar. Um, dus um, ja, met, met die taak, dat is een touchscreen-experiment... Uh, onderzoek ik wat uh, onmiddellijk de aandacht, aandacht trekt in, uh, in verschillende diersoorten. En zo hebben we gevonden dat uh, de bonobo onmiddellijk uh, wordt getrokken... door de emoties van, van uh, soortgenoten... Um, dus als zij een, een foto voorbij zien komen... van een, een groep bonobos die aan het vechten zijn... of die aan het uh, knuffelen zijn... Uh, of die aan het seksen zijn... dan, uh, dan trekt dat uh, de aandacht. Maar het is interessant dat bij de bonobos... met name de positieve gedragingen de aandacht trekken. Okay. Dus uh, foto's waar bonobos elkaar aan het vlooien zijn... of waar ze aan het seks, uh, seksen zijn... dat trok vooral de aandacht... Als je nou dezelfde taak bij mensen afneemt... en je laat scènes zien van gevechten, van knuffelen... Nou, hetzelfde soort scènespel... dan zijn het vooral de gewelddadige scènes... die bij mensen de onmiddellijke aandacht trekken. En ja, dat, dat is natuurlijk de uitkomst van één experiment, maar ik vind het wel interessant om na te denken, uiteraard, hoe dat zou kunnen komen en of daar een evolutionaire verklaring voor is. En wat, uh, een, wat mogelijk zou zijn, is dat de bonobo, daarvan weten we, dat is een hele uh, vriendelijke soort, een geweld komt niet zo heel vaak daarvoor. De, de love ape is toch een bijnaam? Ja, inderdaad, de hippies, de love ape, zij gebruiken seks uh, om conflicten op te lossen... maar ook om conflicten te voorkomen, dus zorgen dat het niet uh, escaleert. En dat doen ze inderdaad in alle combinaties, dus man-vrouw, vrouw-vrouw... kinderen, alles, alles en iedereen doet het met elkaar. Um, en um, ja, die, die bonobody is dus... Ja, die is dus niet gewelddadig. En dat komt omdat die soort die is geëvolueerd... in een uh, afgesloten gebied, in Congo. Het werd omringd door de Congo-rivier. En in dat gebied was voldoende voedsel aanwezig. Er waren geen roofdieren. Er waren weinig uh, rivaliserende andere bonenbooggroepen met wie ze in competitie moesten om ja, schaarse goederen. Dus ja, agressie was gewoon niet zo heel erg nodig. Terwijl als je kijkt naar de chimpansee... Ja, die, waren in, uh, die, die, die soort is geëvolueerd in veel gevaarlijkere gebieden. Met wel, waar wel roofdieren waren. Waar wel rivaliserende groepen waren. En de mens helemaal, toen de mens nieuwe gebieden ging exploreren. kreeg hij natuurlijk ook te maken met meer roofdieren. En moest hij meer gaan samenwerken uh, met, met groepsgenoten. Kreeg je competitie tussen groepen. Dus wat in, in die zin is het logisch eigenlijk dat de mens in een. Ja, toch wel een meer gewelddadige soort uh, is ontwikkeld dan de bonenbouw. En dat zie je dus terug in zo'n heel simpel uh, taakje... als een aandachtstaak uh, op, een, op een touchscreen. Nou, je hoorde dus een interview dat ik eerder had... met cognitief psycholoog uh, Mariska Kret. en Zij is van de universiteit Leiden. En Zij doet onderzoek dus naar apen. En door dat onderzoek naar apen... leert zij dus meer over de psyche van mensen. Nou, het is in de journalistiek een beetje een onbeschreven regel dat je nooit, maar dan ook nooit je jeugdhelden moet interviewen, want ja, het enige wat kan gebeuren is dat ze ontzettend hard van hun voetstuk afvallen. Nou, toch durfde uh, journalist Emiel Vazen van een Vandaag... het aan de dag dagwacht om uh, Michael Bogers uh, te interviewen. rennen Michael Bogers. Echt, Emiel was als klein jongetje compleet idolaat van, uh, van de, deze wielerheld. Uh, maar ja, omdat bovig, uh, ja, natuurlijk zijn grote dopingschandaal uh, heeft, uh, ja, is gebeurd... Ja, is die jeugdroom van Emiel toch al hard en duigen gevallen. En daardoor durfde hij toch aan om zijn oude idol te interviewen. En dat is eigenlijk maar goed. Want ja, dit leefde wel echt een heel bijzonder uh, gesprek op. En voor het geval uh, dat je niet zo groot wielervernaat bent als Emiel. ik moet ik zeggen... Ik ook een beetje. Ik ben ook niet zo heel erg uh, groot van, hebben we nog heel eventjes de carrière voor Bogers uh, voor je samengevat. Waar ga je zelf eindigen in de Tour, denk je? Weet ik niet. Het is, het is heel moeilijk te zeggen. Ik heb nog nooit de Tour gereden, dus dat, dat, dat kan je niet zeggen. Dat, uh, dat moeten we afwachten, wat het gaat worden. Je gaat in elk geval eindigen op de Champs-Élysées. Dat ga ik wel proberen, dat ga ik wel vanuit Rij Rijden voor alles wat je waard bent. Voor alles wat je waard bent nu. Mauri mist de bocht. En Michael Bogart. Oh, trek hem door. Michael Bogart. Dit is Ligt de zwaarste kilometer die je rijdt, jong. En dit gaat je is er, hoor. Rij maar door, jong. Rij maar door. Rij maar door. De anderen zetten de sprint aan. Gisteren Jeroen Blijlevens. En nu... Daar komen ze heel rap af. Zabel komt door het midden. Michael Bogert wint de etappe. Michael Bogert wint de etappe voor Zabel, voor Jalabert. En het is gisteren Blijlevens en vandaag Michael Bogert. Nu uh, heb ik uh, een uh, foto gezien van jullie. Uh, dat jullie hand in hand... Over de finish komen en dat was bij de Nederlandse kampioenschappen. Hoe moet ik dat nou zien? Ik reed al die hele dag in de avond, dus ja, bij mij was het beste eraf. En toen hebben we gewoon uh, heb ik gezegd, hey, jij wint die wedstrijd, we blijven bij elkaar. Want hij was, was die dag gewoon de sterkste en hij heeft mij uh, ja, we zijn 1-2 geworden. Dus. Weg voor. Wat is het? Michael lekker voorband, lekker. Oh, lek, nee. Bogert lek, lek, lek, lek. finesten in het peloton. Maar na afloop was hij de gevierde man. Bogert wint Parijs mis. Michael Bogert heeft zijn eerste klassieke overwinning. Acht jaar na Frans Maassen won hij de Amstel Gold Race. Bogert gaat naar de kant toe. Ze zitten naast elkaar. Ze zitten naast het. Bogert. Ja, Bogert. Bogert Bogert Ja, Bogert. Kijk eens, dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja.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 Absoluut waar, het is de beste man in Koers, gezijd half verweder. Ja, ja dat, dat moet je zeggen. Absoluut. En dus om terechte kampioen. Michael Bogert, de kampioen van 97, de kampioen van 98 is ook de kampioen van 2006. Hij is binnen op zijn geliefde terrein rond de Sint-Pietersberg. Michael Bogort stopte precies een jaar geleden met wielrennen. En nooit had hij gedacht dat hij in dat gevreesde zwarte gat zou vallen. En bijvoorbeeld een koers als Luikbassen naar Luik was en dan wilden ze mij naar Assen sturen naar een expositie van uh, The Way to Beijing. Een expositie zeg maar, van schilderijen uh, in Assen. Dan denk ik, ja, ik moet toch bij Luikbassen naar de -Luik zijn? Als uithangbord van de wielerploeg, echt <laughs> waar. Of ze nu wel of niet verliefd op elkaar zijn. Michael en Daria genieten zichtbaar van elkaar in de eerste live show van Sterren Dans op het IJs. Ik denk ik Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Het is heel moeilijk om te bewijzen. Hoe ga je daarmee om? Ja.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 In 2007 ben jij gestopt ja. en uh, eigenlijk nu pas echt weer aan de bak heeft even tussen gezeten. Rechts staan Berner, rechts, rechts. Er moet iemand brengen voor jou en niet jij. Pak die auto even want hij kent dat raam niet naar beneden. Kortom, laat iemand komen. Dat zal niet alleen aan mij liggen. Want, uh, jij, uh, train, jij bent dan nu teamleider van een vrij jonge ploeg, allemaal twintigers. Uh, ja. uh, kennen ze die oude Bogart eigenlijk nog wel? Want... Ik hoop het wel ja. Um, ik zit in de studio met Michael Bogert. Sporters met een opmerkelijk levensverhaal. Um, Michael, we hoorden het al in de compilatie. Er is een machtswisseling in Nederland. 1997, het NK. Jij, Erik Breukink. Erik Breukink, pakt jouw hand. Jij wordt Nederlands kampioen. Um, je had al een toeretappe op, op je naam. Werd jij door die uitslagen snel in het peloton opgenomen? Want jij komt eigenlijk als prof binnen... met, pat, meteen een paar radelbrieven. Nou, de eerste twee jaar absoluut niet. <laughs> 94, 95 waren twee, twee hele, hele lastige jaren. Uh, het Nederlands wielrennen die tijd zat echt in het, uh, ja, in het slop. Het, uh, er waren geen Nederlandse renners die, uh, die fatsoenlijke uitslagen reden. En dat kwam vooral door het... Uh, het, het, het het EPO gebruikt destijds, mm -hmm. vooral van de, van de buitenlanders. En ik denk dat, uh, dat in Nederland uh, dat ze nog niet zijn intrede had gedaan. En dat eigenlijk de, de toppers van, uh, van, van voor die tijd, dus van de eind jaren 80, begin jaren 90, dat die uh, ja, een beetje achter de feiten aanliepen. Uh, bepaalde keuzes maken om niet mee te gaan in, in, uh, in het doopgebruik van, uh, van, van hun buitenlandse collega's. En ja, dat zag je direct terug in de, in de uitslagen, wat, uh, wat natuurlijk ook. Uh, ja, in die tijd voor mij het heel moeilijk maakte om, om direct te worden opgenomen in, uh, in het profpelingrijf. Heb vond... je daar moeite mee gehad? Want ik kan me voorstellen, hè, ik zeg, je wordt meteen, je wint wel dus, uh, uh, uh, uh, redelijk snel een toer. Ja, toen was ik derde juist hè, uh, uh, Nederlands kampioen. Um, um, uh, maar toch uh, begin je over acceptatie dan. Is dat, is dat dan een probleem in die tijd? Is dat moeilijk? Nou, dat was een hele, hele lastige tijd. Ja. Ik, heb dat, uh, ik, heb, ik heb echt één keer op, op stoppen gestaan. Om gewoon te zeggen: oké, okay, ik, ik lever mijn contract in. En uh, ik stop gewoon met wielrennen. Want dit, uh, ja, dit, dit, dit heeft geen nut. Hè. Dan moet je je echt voorstellen dat je naar nou, alles voor doet. Je eigen helemaal de krampen traint. En. en uh, af en toe wel een uitslag rijdt... en dat je ook wel laat zien dat je een potentie hebt als, als wierrenner... maar dat waren, was dan vooral in de, in de wat minder uh, grote koersen. Maar dan kon ik me wel af en toe mijn neus aan het venster uh, drukken. Ik kreeg bijvoorbeeld een heel goed WK... als eerstejaarsberoepsrenner op Sicilië. Maar... Ja, een week later stond ik dan weer helemaal geparkeerd, weet je. je was, dat klopte niet, voor je gevoel klopte dat niet. En als jij bergop wordt ingehaald door een, door een hele dikke vette sprinter... die, uh, die, die vlak daarvoor nog uh, een plasje gaat doen bergop... Uh, terwijl jij belossen staat en die dan uh, gemakkelijk terugkeert... ja dan weet je dat er iets niet helemaal in de haak is. En dat is heel moeilijk om uh, te accepteren. Zeker omdat in die tijd... Uh, wij een soort patatgeneratie werden genoemd. En, uh, maar, maar ik wist heel zel... veel kritiek, toch? Ja, <coughs> maar ik wist zelf wel beter. En, uh, wij, wij deden er wel veel voor. En, uh, ook mijn generatiegenoten, maar ook, ook de renners die voor mij uh, goed waren... Ja, die, die worstelden er ook mee. Er zaten... werd over gesproken in het peloton? Er werd over gesproken, ja. ja, ja. Alleen, uh, ja, het was heel moeilijk om, om, om daar je weg in te vinden. En, dat, uh, en ja, wat mij het meeste stak natuurlijk was... was vooral de... de, de het, ja, het, zeg maar. De, de, hoe, hoe, hoe de media over ons sprak. En hoe, hoe zij. Uh, ja, buitenlandse verdettes. Uh, op dat moment ophemelden. En dat waren absoluut goede wielrenners. Daar, daar, daar niks over uh, daar gelaten, Maar ja. We wisten wel wat er op dat moment uh, speelde en wat, uh, wat zij deden, wat wij niet deden. Vorige week in het programma Belga Sport op de Belg Canvas was er een documentaire over de Lotto-ploeg. Um, uh, uh, precies over dit onderwerp: renners die de straatstenen eruit fietsten, maar niet mee konden. Allemaal doodnormale, hardwerkende Belgische wielrenners die echt zoiets hadden van hoe kan dit? En die later ook niet snapten van, wat gebeurt er nou om ons heen? Had jij dat wel meteen? Wist jij van, hé, hey, hier zitten een aantal renners... die iets doen wat niet mag op dat moment? Nou ja, dat heb je niet gelijk door natuurlijk. Kijk, je komt, uh, je komt bij de beroepsrenners en je weet... en zeker in die tijd, nu is dat allemaal heel anders... je hebt no need policy, maar als je tot... tot, tot uh... Tot en met mijn amateurperiode deden wij helemaal niks aan medische begeleiding. Je trainde gewoon hard en je, je let op je voeding. Uh, je nam een vitamine-bruistabletje, maar het, het, het was niet, uh, niet, niet die extra begeleiding. Je wist dat als je prof werd, dat, dat, dat hoorde je ook, dat, dat, dat spookte rond. Dat als je prof wordt, dat je dan een bepaalde medische begeleiding uh, erbij krijgt. Maar dat zijn allemaal dingen waarvan ik dacht die, die uh, niet, uh, niet verboden waren. En dat, uh, dat was weer een stapje extra, weet je. Dat was een dingetje wat je, wat je extra kon doen. Ja, je kreeg niet alleen, nette, uh, niet alleen een heel koers tenue... en een uh, chique fiets om op te rijden... maar zo'n medische begeleiding, dat hoorde er allemaal wel bij. Nou ja, dat, dat, begeleiding dat, in het algemeen. Ja, dat, werd, uh, dat, dat was gewoon... als prof ging je meer dat soort uh, dingen doen. Dat was gewoon normaal, dat was de cultuur destijds. En dat werd vaak nog ineens begeleid door een dokter... maar dat, uh, dat kwam gewoon vanuit van jeurs, of Ja, ja. Dat, dat, dat hoorde je van andere renners. Maar dat waren allemaal, allemaal dingen die... die die niet verboden waren. Dus die mocht je gewoon doen. Dus ik, ik had het idee dat ik een stapje extra deed. in opzicht van mijn amateurtijd. Maar ja, toch kon, kon ik op sommige momenten niet mee. En, en, en wat mij uh, ook heel erg stak... is dat ik, uh, ik was bij de junioren en amateurs wereldtop geweest... en ik zag generatiegenoten van mij zag ik uh, uh, die, die niet uit Nederland kwamen... maar die, die uh, voor een buitenlands ploeg reden... Die, uh, die wel zich moeiteloos aanpaste in het profpeloton. Ja, dat, dat kon ik niet helemaal uh, rijmen. Maar er kwam nog eens bij dat wij behoorlijk werden aangepakt door, uh, door de ploegleiding. Uh, we konden er niks van, we trainden te weinig, uh, moesten niet zeuren. Ja, dat, dat was een moeilijke tijd. Dat was niet Wat te... was je voor type renner? Ja, ik was een jongen die, uh, die goed berg op reed. En uh, ja. Ja, toch meer van de, van de etappekoers op dat moment moest, uh, moest hebben. Gewoon, want een, uh, een zware eendagswedstrijd, zoals Luik-Bastenake-Luik... Uh, Lombardijen, uh, grote koers. Lombardijen reek me mijn eerste jaar wel uit. En er reed ik ook nog een fatsoenlijke uitslag... Maar de, ja, die, die klassiekers op dat moment kon ik absoluut nog niet aan denken. Dat was, uh, dat was helemaal de hel. Dat, uh, dat, daar kwam ik vaak nog niet aan de finish. En, en op persoonlijk gebied? Was je een sfeermaker in de ploeg? Of was je heel rustig? Nou, ik was niet heel rustig, maar ik, was, uh, ik had heel veel respect... voor, uh, voor de gevestigde orde op, op, uh, die op dat moment uh, in de ploeg... Uh, Fietste en ik was een rustige. Ja, ik, ik luisterde er overal naar. Ik, uh, ik gedroeg me altijd netjes. Ik had uh, respect, respect voor het personeel altijd. Uh, volgens mij was ik een. Als je mensen uit die tijd zou vragen naar mij, ook later, ik denk ik dat ik altijd een heel uh, aangenaam persoon was om mee te, mee een te werken. Een modelprof? Dat zo en zo, ja. Ik leefde daar ja. wel echt voor, maar ik was ook netjes naar het, naar het personeel toe. Je ziet wel eens. Uh... Maar ook de sfeermaker, humor aan tafel, of moest dat dan van anderen komen? En. Nou ja, naarmate je wat, wat, wat ouder wordt en je, je, wordt wat, uh, je rijdt wat betere uitslagen... dan ga je, je ook wat, wat lekkerder in je vel voelen en dan ga je ook wat, wat vrijer bewegen. en uh, Ja, dan was ik wel een van de jongens aan tafel, maar dan spreek ik echt over mijn rabotijd. Dat, uh, uh, ja, dan kon ik ook wel, uh, ik was wel een voor een geintje. Ja, Het was, uh, er moest wel gelachen en uh, gepraat worden aan tafel. Vanaf wanneer maak je dan die omslag naar de grote wedstrijden... Luik de Amsterdam Gold Race... Dat soort type wedstrijden waar je ook standaard... in je hele carrière altijd voorin meedeed. Ik weet bij ons thuis, een wielerfamilie... kon je altijd heen namen de top 10 bij dat soort klassiekers opschrijven. Dat was Michael Bogert. Die had je altijd goed. Die ja, zat altijd dat klopt, Ja, dat is uh, geen, geen jaar na 98, 98 is dat echt begonnen. 97 merkte ik al dat ik langer langer mee kon, maar ik kon nog niet echt die finales rijden... maar had ik wel hele goede benen over het algemeen in die, in die grote klassiekers. Maar de, de echte finale kwam ik tekort totdat ik die een paar keer had gereden. En uh, ja, in een keer in 1998 voelde ik gewoon dat ik uh, vanaf mijn eerste, eerste grote klassieker... Uh, daar ook echt stond. En dat ik uh, de finale aan kon. Dat, uh, vanaf toen is dat, uh, ja, met een... werd dat mijn handelsmerk echt de, de, de grote klassiekers... en vooral de zwaardere. Ja, met een gedenkwaardig wereldkampioenschap waar je in de finale zelfs er nog bij zit. Lekrijt, dat hoorden we ook in de compilatie. Uh, Oscar Carmen ziet wordt daar wereldkampioen ja. in Valkenburg. Ja. Um, dat was misschien wel jouw grootste kans om wereldkampioen te worden, toch? Ik was heel goed die dag en ik had er ook een heel het jaar naar, uh, naartoe geleefd. Dat was voor mij een ding in, in Nederland, uh, wereldkampioenschap... Uh, uh, ja, daar moest ik gewoon goed zijn. Daar, uh, als je dat in je, in je kop uh, pakt, dan, dan gaat het dan lukken dat soort dingen. Kon jij dingen dat meestal? makkelijk? Um, um, uh, uh, we zien dat nu bijvoorbeeld, uh, om het vergelijk even te maken bij Tom Dumoulin. Als die zegt, daar wil ik goed zijn, dan blijkt nu, dan is die daar goed en dan kan die echt meedoen voor winst, zelfs gewoon winnen. Had jij dat ook? Kon jij heel makkelijk jouw doelen stellen en dan ook op de afspraak zijn? Bij de klassiekers wel, ja. Dat, dat lukte me wel, ja. Daarvoor was ik niet altijd een even prettig mens. <laughs> Thuis vooral. Maar de... Hoe uiterde zich dat? Ja, altijd klagen. Ik had natuurlijk altijd... Uh, ik had altijd iets. En dat, uh, ik had altijd of, uh, pijn in mijn hoofd of uh, pijn in mijn nek. Dan zat er iets vast. En dat was natuurlijk allemaal stress. Druk die je opbouwde. en ja Mijn ex-vrouw maakte altijd uh, dolletjes daarover met mijn broer. Want dan, dan, dan zat ik weer te klagen en dan zei zo... Nou, hij gaat uh, gewoon op de afspraak zijn zondag. En dan... Uh, en dan werd ik nog bozer natuurlijk. En, uh, ik had het onlangs, ik moest een marathon lopen. en uh, Een paar dagen voor die marathon kreeg ik pijn in mijn voet. En ze kwam toevallig mijn ex-vrouw aan de lijn. Ik zei, nou dat wordt ook weer lekker wat. Moet ik een marathon lopen? En uh, kreeg ik weer pijn in mijn voet. Toen moest ze lachen. Ik zei, wat lach je nou? Ze zei, ja dan ga je, je gaat wel goed zijn, want uh, je klaagt weer. Dus ja, dat... dat, dat maar is dat, even, is, is dat dan fysiek... Of tussen de oren? Nou, waarschijnlijk tussen de oren. Ik bedoel, je kan niet, uh, niet griep hebben en, uh, en, en zondags... Uh, de hele week met griep op bed liggen wij spreken en, en zondags knallen. Maar was maar je ik... mentaal kwetsbaar dan? Nee, ik was, nee want ik weet, weet ook, ik, eigenlijk van mezelf wist ik dat ook. Nee, want ik, ik was mentaal absoluut niet kwetsbaar, ja, dus... want ik stond er altijd. Dus, maar ik, ik naaide mezelf zo op, op een bepaalde manier... dat dat in mijn kop ging... ging, ja, dat ging uh, dat ging waaien en doen en dan, uh, ja, dan verzon ik van alles waarschijnlijk. Maar nee, ik, ik, ik ben zelden onder de druk bezweken. En dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat had ik echt geen probleem mee. Ik, ik, en, maar ook twee dagen voor de wedstrijd, dan was het ook helemaal weg ineens, Dan was ik, te, was ik zo relaxed. Dan was het, ineens kwam dat helemaal, uh, helemaal goed. Nou, dan was dus uh, Michael Bogers in gesprek met Emiel Vassen. En uh, dit is een fragment uit een uh, veel langer gesprek... dat Emile in oktober heeft gehouden voor de Dagwacht met uh, Michael Bogers. Dus mocht je dat uh, nog uh, volledig wil terugluisteren... dan kan dat gewoon via de website van NPO Radio 1. En het snelste is eigenlijk wel om gewoon even te op Dagwacht en Michael Bogers. En dan zie je hem gelijk bovenaan staan in je Google Results. En eigenlijk is dat met alle fragmenten die je uh, deze ochtend gehoord hebt. Uh, wil je er meer van horen? Kijk heel even op de website... en zoek op het programma De Dagwacht. Uh, ik ga je nu uh, uh, eigenlijk weer overlaten in de vertrouwde handen van de NOS. En dat uh, gebeurt met het NOS Radio 1-journaal. Deze ochtend gepresenteerd door Jurgen van den Berg en Sophie Verhoeven. Een hele fijne ochtend. NPO Radio 1.